9 uur. 9 Renate Kok met het NOS Journaal. Defensie-medewerkers die denken dat ze ziek zijn geworden door burnpits in Afghanistan... kunnen vanaf maandag terecht bij een speciaal meldpunt van Defensie. Burnpits zijn afvalhopen van onder meer medisch materiaal... die op de basis verbrand werden omdat de verbrandingsover kapot was. Dinsdag zei minister Bijlenveld van Defensie... dat er inmiddels vier formele meldingen binnen zijn gekomen... over gezondheidsklachten door burnpits. De bediening van de bruggen en sluizen op de afsluitdijk... is volgens Rijkswaterstaat onbetrouwbaar door softwareproblemen. De besturingsinstallaties van de bruggen en sluizen zijn in 2016 vervangen... maar blijken niet goed te werken. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wie voor die problemen verantwoordelijk is. Als tijdelijke oplossing wordt er nu extra mankracht ingezet... en ook zijn er meer camera's geplaatst. De reparatie van de systemen start dit voorjaar. De afsluitdijk en de vaarwegen gaan dan vijf tot zeven dagen dicht. Een Poolse slachterij heeft zo'n 2.500 kilo vlees van zieke koeien... naar onder andere Europese landen geëxporteerd... waaronder Finland, Hongarije, Frankrijk en Spanje. In Nederland is het vlees voor zover bekend niet terechtgekomen. Volgens de Poolse veterinaire dienst zijn de koeien illegaal geslacht... en is een deel van het vlees ook in Polen zelf verkocht. Het schandaal kwam aan het licht door, een, uh, door undercoverbeelden... van een Pools televisieprogramma. Nieuwe straten in Rotterdam worden vaker vernoemd naar vrouwen of minderheden. Het gemeentebestuur heeft ingestemd met meer diversiteit. Een aantal partijen vond dat de straatnamen een eenzijdig beeld gaven van de Rotterdamse geschiedenis. Dat betekent niet dat er geen straten meer worden vernoemd naar witte mannen. Rond het voormalige Zuiderziekenhuis krijgt een aantal straten de naam van artsen uit het verleden. Het weer, vanavond gaat het een paar graden vriezen. En vannacht trekt er een gebied met sneeuw van zuid naar noord over het land. Morgenochtend is het bijna overal droog en wordt het zo'n 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Control. Have you tried to save yourself by letting it all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 Het eten, het eten En wow oh. oh ze draagt ze voor de oud. oud. En wow oh. Ze heeft anderen onze hakken aan. aan. En wow oh. oh ze gaat alleen, voor goud. Ze gaat alleen voor goud. Ze weet niet van hard werken. Ze gaan Toch draagt ze de duurste nekken. Ze goud, ze en ze heeft zelf geen rode cent. En daarom moet ze laten trouwen met de rijke vent. Die ze eigenlijk niet eens goed kent wow -oh. -oh. Want wow Joost Wander met Ze gaat alleen voor goud. Ja, en dat, dat wil ik ook best wel geloven... dat je dan als een prinses op het erf graag voor goud wil gaan. Nou, toegekomen... en wellicht zit dat we hier voor de lange termijn in de pijplijn... is een dame die heet Lizzie V. Wie is Lizzie V? Nou, Lizzie V die is een singer-songwriter, maar... Daarachter schuilt Lisanne Veenendalen En het is niet zomaar een bijzondere dame... want zij eh, heeft toch al de harten in de steeds weten te veroveren. Eh, onder andere heeft ze er nu, zeggende dat ze dus nu al bezig is... Eh, ja, weer wat te doen in Nashville.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 is het ineens zomaar... Ja, ja, ja, ja.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 be I know you I know Het kan overal zijn, maar ze komen volgens mij boven het uh, kanaal. Maar hier uh, uit deze provincie, dat, uh, dat is altijd wel uh, heel erg welkom. De band heet Moorpark. We zijn erop gewezen door ZFM's antwoord, collega Dolly Tempierik. Die zei dat al, en uh, dan mis je op een gegeven moment wat. En dan uh, kom je ineens uit uh, als er een open dag georganiseerd moet worden. Is dit dan niks? Nee. Dat hebben we nu staan voor de, wat is het, ergens in april. Dan komen ze langs. Ook weer een geinig uh, verhaal. Van de, dat was vandaag, even uh, de mailwisseling. Ja, met wat voor spullen komen jullie?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 zijn De van tegenwoordig die worden ook steeds uh, sneller. Want uh, ik ben dan weer... ...ein uh, waarschijnlijk het uh, proefkonijn... Uh, wat, uh, ...wat dat betreft. Emma Watson... ...of Emma Watson van... Uh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 down, lift me up, bring me down, all these people.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 Heb je dit uh, trouwens gehoord van uh, de heer Rijno? Uh, de heer ja, Reino, Ja, klinkt goed, hè? Uh, Zeker. Dan gaan ze de vierde voorronde van de Rob Hakda-woord... komen ze weer terug. Dus dan gaan we gelijk uh, meteen even uh, hengelen... of ze uh, nog een keertje kunnen, kunnen tackelen voor, uh, voor een akoestische setting. Zal het iets anders klinken dan dat we het hier hebben laten horen? Want dat... Uh, dat uh, ja... Ja, dit, dit klonk wel iets meer studioachtig dan... Uh... Uh, dat denk ik ook. Uh, datzelfde geldt voor Moorpark. Daar had ik net een opmerking over gemaakt. Jij schropte ja, eigenlijk ook helemaal... Uh... Nou ja, ik keek naar die <laughs> rijder en ik dacht... Het ja, dat... is wel leuk als je een rijder voor patronaat stuurt. <laughs> ja. Maar we zijn patronaat nog niet. <laughs>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 bij de Bloesemtocht, wat daar is zij een vaste uh, ja, busspeler... net als Fabian de Dammers, Hanna Kalaura... met dat hele mooie zoon van haar, Noo! To the stars and night sky... Say the moon, let's make this up... Where it should find Low when in dark spaces scared at night it will lighten up just lighten up now we are stronger wiser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 of you.